Mars een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het elfde deel, Raadsels om Vrachtvaarder 2. De verkenning van Mars had een aanvang genomen. Na de landing van de pionier en de met draagvlakken uitgeruste vrachtvaarder nummer 1 was de eerste expeditiegroep onder leiding van Jeff Morgan... gestart in noordelijke richting... naar de warmere streken rond de Evenaar. Gedurende drie dagen reeds... waren de beide karavanen, hier bestaande uit één tractor... met twee aanhangwagens... op weg over de uitgestrekte zuidelijke poolkap. Voorop reden Steve Mitchell en Jimmy Warnet op enige afstand achter hen... Volgde Jeff Morgan en ik. Intussen pendelde vrachtvader nummer 2, die evenals nummer 1 van draagvlakken was voorzien, zodat hij op Mars kon landen, heen en weer tussen de planeet en de rest van de ruimtevloot, die in een vaste baan op een hoogte van 1600 kilometer om Mars bleef cirkelen. Nummer 2 zou telkens een lading levensmiddelen, instrumenten en uitrustingstukken naar beneden brengen. Onze expeditiegroep had in drie dagen een afstand van ongeveer 600 kilometer afgelegd. Wij hoopten spoedig de noordgrens van de Poolkap te zien. Toen Frank Rotjes, die onze basis aan de Pool inrichtte, ons mededeelde dat hij geen verbinding meer kon krijgen met nummer 2 die voor de tweede keer naar beneden komend uit de 1600 kilometer baan in moeilijkheden verkeerde. Eindelijk kreeg Jeff Morgan contact met de piloot van nummer twee. Hallo nummer twee, hallo nummer twee. Expeditiegroep roept u. Wij ontvangen u, sterkte twee. Hoort u ons? Hallo, expeditiegroep. Mijn toestel is niet meer bestuurbaar. Ik heb het niet meer in mijn macht. Ik moet noodlanden. Wat is er dan met je toestel? Wat scheelt eraan? Ik weet het niet. Ik draai er even rond om te kijken naar een vreemd, oranjekleurig licht. Wat? Een, een oranje licht? Hoor ik zo raar, doordringend geluid. Het verlamt me. Geluid? Dat is precies wat wij hoorden bij onze eerste landing. Ik zal hem aan de grond moeten zetten. Ik kan de basis niet halen. Ik weet niet hoe ik het anders moet redden. Ik voel me zo moe. Goeie hemel, Mitch. Hallo, nummer twee. Nummer ja, 2, ga niet slapen. Blijf wakker, versta je me? Ik ben bijna aan de grond. Ik ga landen. Hij is haast onbestuurbaar. Hallo, nummer twee. Hallo. Hallo. Hallo. Hoe ver, zijn Frank, dat is het ten noorden van ons bevond? 30 kilometer. Zeg, match. Ja. Als we onze snelheid opvoeren tot 30 kilometer per uur kunnen die afstand nog voor zonsondergang hebben afgelegd. Ja, maar dat betekent nog niet dat we hem voor het donker ook gevonden hebben. Maar we hebben een goede kans. Jawel, en we hebben ook een goede kans onze motoren in de soep te draaien... met die zware last die we meeslepen. Dat risico moeten we nemen. Als nummer twee aan de poeier is gegaan bij de landing... zal de bemanning dringend hulp nodig hebben. Oké, okay, Jeff. Vooruit, Jimmy. Vol gas. Dat wordt een wedloop met de tijd. Hallo Frank, hier is Captain Morgan, hoor je me? Ja, Captain. We hebben contact gehad met nummer twee, maar zijn uitzending was erg zwak. Ja, ik hoorde dat u met hem sprak. Is alles in orde? Ik vrees van niet, Frank. Ik ben bang dat hij een brokkellanding heeft gemaakt. Nee toch? Jawel. Nou, we haasten ons nu in de richting die hij hebt opgegeven... ...in de hoop om nog zonsondergang te vinden. Denkt u dat dat zal lukken, Captain? Ja, we willen het in elk geval proberen. Desnoods rijden we in donker door. Maar dan zullen onze kansen om hem te vinden wel erg klein worden... Kon ik daar hier maar iets aan doen? Ik voel me nou zo nutteloos. Ik hoorde van Jimmy dat jouw caravan bijna klaar is om te starten. Bijna, Captain. We moesten alleen nog een paar reserveonderdelen van nummer twee krijgen... om onze uitrusting te completeren. Uh, kun je zonder die dingen toch starten? Uh, jawel, Captain. Dat zal wel gaan. We hebben genoeg voorraad aan boord voor ruime een maand. Goed zo. Starten onmiddellijk, jongen. Gesteld dat we nummer twee vinden en die blijkt dan ernstig beschalen te zijn... ...zullen we jouw hulp hard nodig hebben om hem met zijn vracht te bergen. Maar het duurt wel drie dagen voordat we bij hem zijn. Nee, Frank. Kom recht hierheen. Geen verkenningen of proefnemingen onderweg, maar rijd door zonder te stoppen. Dag en nacht. Jawel, kapitein. En dan, terwijl de een rijdt, kan de ander dan slapen. Volg ons spoor. Het is duidelijk genoeg en het ziet er niet naar uit dat het door de wind of, of sneeuw zou worden uitgewist. Bij nacht kun je dan volgen met de koplichten. Jawel, kapitein. Wanneer kun je starten? Binnen het uur. Goed. Dan hopen we je morgen in de loop van de dag te zien verschijnen. Blijf voortdurend in radiocontact met ons, joh. Right, captain. Het beste, Frank. Insgelijks, captain, met het zoeken naar nummer twee. Dank je, Frank. Hallo, Jeff. Met Mitch. Ja, hallo, Mitch. Wat is er? Ja, vergis ik me. Of zie ik heuvels daar in de verte voor ons? Heuvels? Ja, het is geen misbank. En ook geen wolk. Het is een rij heuvels bedekt met ijs. Eens even kijken. Uh. Ja? Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Ja? Wat denk jou, dokter? Het is mogelijk, Chef. Maar ik dacht toch dat de hele poolkap vlak zou zijn. Er is gezegd dat we wel terreinsverhogingen konden verwachten. Maar niet op deze breedte. Op zijn voegst aan de zuidelijke grens van de Mare Australis. Ja. Mogen het vormen die heuvels, wel, die zuidgrens? Misschien is er dan aan de andere kant geen ijs meer. Het kan, dokter. Maar wat ik op het ogenblik van meer belang vind, is de vraag... ...of wij erop kunnen komen. Zeg, eens. Ja, Jeff. Hoe hoog schat jij die heuvels? Nou, uh, toch zeker een vijf of zeshonderd meter. Ze uh, strekken zich langs de hele noordelijke horizon uit. Wat zullen we doen, Jeff? Door overheen klimmen of door omheen rijden? De omheen rijden zal uren duren... We moeten er overheen, als dat kan. Ja, als dat niet kan. Als onze vracht te zwaar is, wat dan? Dan zien we wel weer, Mitch. En, Mitch, Wat vind je nou van? Ja. De helling is gelukkig niet zo steil. Ik denk wel dat we het zo halen. ja, ja, ja, ja. ja. Maar hoe is het hogerop? Het lijkt me daar veel steiler. Ja, dat is wel zo, ja. Ik heb er nog geen kijk op of we ook daar tegenop zullen komen. We zullen eerst een eind dichterbij moeten zijn. Hallo, expeditiegroep. Rogers, roept u? Ja, Frank, hallo, Frank. Hier is Captain Morgan. We hebben zojuist de basis verlaten en zijn nu onderweg. Goed zo, Frank. Hoe gaat het bij u? Al iets ontdekt? Nee, Frank, we hebben sinds onze laatste gesprekken nog geen 50 kilometer afgelegd en naderen nu een lage heuvelrug. We gaan proberen overheen te klimmen. Het ogenblik bevinden we ons bij de uitlopers. Denkt u dat het zal lukken? Dat zullen we moeten zien. Zeg, Frank. Ja, eh, captain. Ben jij voortdurend blijven luisteren op de golflengte van nummer twee? Ja, Captain, maar we hebben niks gehoord. Nee, nee, wij ook niet. Laten we hopen dat ze alleen niet antwoorden... omdat hun radio bij de landing beschadigd is... en dat er niks ernstigs aan de hand is. Nee, nee. Nou, blijf in alle geval luisteren, Frank. En roep ons weer over een uur. Jawel, Captain. de haling halen we wel, Jeff. Ja, het stijgt niet meer dan één op drie, Mitch. Hoe hoog zijn we al? Nou, een uh, 300 meter. Ja, het ergste ligt nog voor ons. Laten we hopen dat we het halen. En dat we het halen voor donker. De zon raakt al bijna de horizon. En laten we hopen dat we als we helemaal boven zijn... aan de andere kant ook naar beneden kunnen. Stel je voor dat we daarboven aan de rand van de afgrond staan. Eh? Het ziet er wel naar uit dat het lukken zal, dokter. Nog maar een paar honderd meter. Nou. Hallo Jeff. Jeff? Ja, Mitch. Ja, wat is er? Onze rupsbanden pakken niet meer. Ze beginnen te slippen. Oh, ja, langzaamaan maar, Mitch. We zijn er bijna. Ja. Eh, het geeft niks, Jeff. Ga jullie maar deur zonder ons. Wij zullen daarna wel proberen jullie in te halen. Goed. Als we de top hebben bereikt, dan zullen. Daar heb je het al, Jeff. Ook onze banden pakken niet meer. Denk om de motor, dokter. Kalm aan. Niks aan te doen, Jeff. De helling is hier te stijl. Onze lading is veel te zwaar. Oeh, wacht eens even. Wacht eens. Het gaat weer. Ja, ja, ja, ja. ja. We stijgen weer. Ja, ja, ja. Oh, Mitch lukt het blijkbaar niet. Hij is gestopt. Hallo, Mitch. Ja, het wil niet, Jeff. Als ik de motor zo laat deur draaien, dan ben ik bang dat hij het opgeeft. Nee, gaan jullie maar verder. Wij gaan er eentje terug en proberen het dan nog eens. Goed, Mitch. Dan leven we weer, Jeff. Het is hopeloos. Zet de motor af, dokter. Zet hem af. Hallo, Mitch. Hoor je me? Ja, Jeff? Ontkoppel de tractor en laat de aanhangwagens achter. Wat zeg je? De aanhangwagens in de steek laten? Nee, nee, nee. nee. Maar zonder hun extra gewicht halen we makkelijker de top. Dan kunnen we tenminste zien wat er aan de andere kant te koop is... voordat het de duisternis invalt. Misschien zien we dan zelfs nummer twee. Goed. Ontmoeten we elkaar boven weer, hè? Ja. Ontkoppel de aanhangwagens, dokter. We komen ze naderhand ophalen. Goed, Jeff. Ik zal de verbinding tussen ons en de woonwagen losmaken... en hem luchtdicht afsluiten. Om straks weer vast te maken zullen we naar buiten moeten, Jeff. En tegen dat we terug zijn zal het te donker en te koud zijn... om onze neus buiten de deur te steken. Nou, dan moeten we de nacht maar doorbrengen in de stuurstoelen. Daarvan zullen we niet doodgaan. Ja. Zo, de lucht is eruit. Je moet de vacuümkoppeling verbreken. Zo, daar alles oké. Okay. Zijn ze los, dokter? Ja, Jeff. Goed, dan we maar. Motor Ha, dat gaat beter. We vliegen haast de op. Mooi, mooi. En hoe is het bij jou, Mitch? Ja, we zijn zo bij jullie. Rij maar door. Prachtig, prachtig. Als we boven zijn, wachten we op jullie. Goed zo, dokter. We zijn er. Ja, stoppen maar. Dan kunnen we eens rondkijken. Daar komt Mitch, bijna vlak naast ons. Prachtig, Mitch. Stap hier maar. En? Heb je al wat gezien van nummer twee? Jongens, wat een uitzicht. Zeg, kijk de ginder eens. De kleur van de bodem gaat over van witte purperrood. Dat is de ijsgrens, Jimmy, ginderende vlakte. En let nou eens niet op het landschap, Jimmy, maar help ons zoeken naar nummer twee. Ja, het is al bijna te donker voor, het, Jeff. En de duisternis neemt iedere minuut toe. Nou, Mitch, Jimmy... Ik kan er geen speur van ontdekken, Jeff. Ik geloof dat we net te laat zijn aangekomen. Als we een half uurtje eerder waren geweest, hadden we een betere kans gemaakt. Maar het licht was dat nog niet helemaal weg. Tenminste, zo even nog niet. Ja, misschien is nummer twee niet hier in de buurt. Hij moet hier zijn, dokter. Volgens Frank was hij 80 kilometer recht ten noorden van ons voor de landing. Dat was zeven minuten voor de landing, Jeff. In die tijd had hij kilometers uit de koers geraakt kunnen zijn. Ja, het enige wat we kunnen doen. Eerst de heuvels afdalen en hem gaan zoeken. In het donker? Ja. Daar we helemaal geen idee van hebben waar hij ligt. Wie weet wat er zich allemaal op die rode vlakte bevindt. Het is zelfs de vraag of de bodem het gewicht van onze tractors wel kan dragen. Maar nummer twee dan aan zijn bemanning, dokter. Het baak je niet, Jeff, als je je eigen leven op het spel zet. Als we nummer twee konden zien... ...zou ik het volkomen met je eens zijn... ...om te proberen hem te bereiken. Maar daar beneden in de duisternis, Gaan ronddwalen... ...betekent praktisch zelfmoord plegen... Wil je daarmee zeggen dat we al die moeite om hier te komen voor niks hebben gedaan? Nee, Jeff. We kunnen morgen vroeg, zodra het licht geworden is, verder zoeken. Nu kunnen we niets meer doen. We zien zelfs de vlakte niet eens meer. Het is op dit donker. Met de sterren aan de hemel. Ah, ja. ja, gelijk heb je, dokter. Nee! Ja. Jeff! Huh? Jeff, ik zie een licht! Huh? Wat zeg je? Ja, ja, kijk maar. Daar helemaal in de diepte. Het is bijna niet te zien. Waar Jimmy, waar? Kijk, Mitch, daar. Daar zie ik het niet. Recht voor ons. Zie je het? Ja, een rampel. Ja, maar niet meer dan een gloeiende spijker. Ja, Mitch! Jimmy, dan zie ik het ook. Dat moeten ze zijn, zou je denken. Natuurlijk, dokter. Minstens een van die moet er ongedeerd zijn en de schijnwerper hebben aangezet in de hoop dat wij het licht zien en erop afgaan. We moeten ze laten weten dat we het gezien hebben. Ja, maar hoe moeten we dat doen? Hun radio werkt immers niet nou, meer. Met onze koplampen, in morse tekens. Oh, juist. Dan kunnen ze ons melden hoe het precies met hun gesteld is. Als alles in orde is en ze alleen maar een noodlanding hebben gemaakt... dan kunnen we rustig de nacht hier doorbrengen en morgenochtend afdalen. Ja, schuiven ze een eindje op, dan kan ik bij het schakelbord. Uh, Kom, Nee, nee, nee, nee. nee, nee doe niet doen, Jeff. Huh? Wacht eens even. Waarom? Dat licht, dat verplaat zich. Ben je daar zeker van? Kijk zelf maar. Je kunt duidelijk zien dat het zich verwijdert. In westelijke richting. Zie je het? Goeie geladen. Ja? ja, het is zo. Maar dan kan het nummer twee niet zijn. Nee, Jeff. Dat kan niet. Maar wie of wat is het dan wel? Wacht eens. Hij is nu weg. Weg, zou je zeggen. Wat kan het geweest zijn? Geen flauw idee, dokter. Wisten we maar hoe ver het van ons vandaan was. Dan hadden we de snelheid kunnen berekenen. Ja. Misschien zouden we ons dat enige vast hebben gegeven... om te weten te komen wat het was. Ja, ja, ja. Denk je dat het ons gezien heeft? Aangenomen dat het iets was uh, dat, uh, dat ons kon zien. Ik wou dat ik dat wist, dokter. Ik geloof, Jeff, dat het veiliger is... als we geen licht in de cabine maken. Bedoel je dat we de hele nacht in het donker moeten blijven zitten? Ja... Lijkt me de enige manier om niet ontdekt, in alle gevallen om niet gezien te worden. Ja. ja, we zouden ook een eindje de helling kunnen afrijden... in de richting waar we vandaan gekomen zijn. Dan zijn we door de top onttrokken aan het gezicht van al wat zich op de vlakte bevindt. En als er nu eens iets is dat vliegen kan en over ons heen komt... Ja, ja, ja. Nou ja, dan maar een nacht zonder slaap en zonder licht. Ik zal Jimmy en Mitch waarschuwen ook geen licht te maken. En dan zullen we een wachtlijst opmaken... Dan kan ieder van ons op zijn beurt over de vlakte uitkijken terwijl de anderen slapen. En dat licht mocht nog eens verschijnen. Hallo Jimmy, met je zoepje. Hoor je me? Hallo Jimmy, wat wakker. Hoor je me? Ja, hallo dokter. Hier is Mitch. Mijn twee uur zijn om. Jimmy is aan de beurt om te waken. Goed, dokter. Ik zal hem wekken. Oké. Okay. Dan kan ik een dutje gaan doen. Ja, vertel eens. Hoe laat is het? Nog drie uur voor zonsopgang. Heb jij of Jeff nog iets van dat licht gezien tijdens jullie wacht? Nee, Mitch, niets. Maar blijf nou letterlijk uitkijken. En wek ons onmiddellijk wanneer je iets ziet. De luidspreker staat vlak naast mijn oor. Dat kan ik missen. Goed, dokter. Nou, goeienacht dan. Voor die paar uurtjes tenminste. Ah, goeienacht, Mitch. Helemaal stijf geworden. Hé, hey, Jimmy. Jimmy, word wakker. Wat een wakker, zeg ik je. En doe, doe die voet van mijn maag weg. Oh. Geen wonder dat ik haast niet slapen kom. Hé, hey. hey. wat is er, Mitch, wat is het, wat is het? Wat, wat er is, dat je eindelijk eens wakker moet worden. Het is jouw beurt om de wacht te houden. Oh, oh, oh. oh nou zo ongemakkelijk geslapen. Het is stom, eigenlijk. Ja, wat is stom? Het is stom, hè? Dat nog geen honderd meter achter ons de woonwagen staan. Het zachte warme bed om zo in te kruipen. En wij hier maar proberen te slapen in die stoelen. Geen ruimte om iets even lekker uit te rekken. Oeh, oeh. Oh. Ah, ik wist was een plank Ik ben zo koud dus... Oeh. Staat er te verwarmen, jou, Mitch? Ja, op volle kracht. Oh. Ik heb zo'n koei. Wat zeg je? Ik heb zo'n koffie. Koffie? Ja, ik denk van wel, wel. Nou, hou jij nog die vlakte in de gaten. Dan ga ik op zoek naar de thermosfles. Ja, goed, goed. Zal ik zal nog ook wel trekken in een kopje. Goed, goed. niet, goed, goed. Ik ben klokker naar buiten. Behalve van de sterren. Ja. Hier is die. En de drinkbekers. Ah, fijn. Ja. Ja. Wat is dat? Nou, nee, ik laat de stop vallen. Oh, kun je nog vinden? Dat is niet nodig, dan kan wel wachten tot het weer licht is. Er blijft toch niets in de fles over. Zo. schenker nog niet Nou, ja, hier ja, Jimmy. Ja. He, het? Ja, ja. ja, heb het. Nou, dat zal nog goed doen. Nou, nou, nou, staat alles wat je missen kan. Jij ja, kunt nog van geluk spreken, ik heb nog minder. We zullen het hiermee moeten stellen totdat we morgenochtend weer in de woonwagen zijn. Is er dan misschien wat te eten? Niets. Tijdens de middaghalte gisteren hebben we de laatste kruimels opgegeten. Heerlijk. Nou, dan zal ik me leiden in stilte moeten dragen. Ja, Jimmy. Niks aan te doen, jongen. Maar ik zal in stilte met je meeleiden, hoor. Hoezo? Wil je opblijven? Ja, waarom niet? Dan de moeite niet meer waard om voor die paar uurtjes nog te gaan slapen. Nou, als dat het geval is, hoor. Ga jij nu bij de wacht, dan probeer ik de een te klappen. Oh, nee, nee, nee, Jimmy, zo zijn we niet getrouwd. Het is jouw beurt, jij houdt de wacht. Trouwens, ik kon toch nog wel een slaap krijgen. Maar het heeft toch geen zin meer samen te is uitkijken? Het spijt me, Jimmy, maar ik heb al mijn werk voor vannacht opzitten. Ik heb de eerste wacht gehad voor Jeff. En de dokter en jij hebt al die tijd als een blok liggen slapen. Hmm. Hmm. Zeg, uh, hmm? Mietje. Denk je uh, dat we dat, uh, dat licht, hè? Dat we dat nog zullen zien? Dat weet ik niet. Ik ben niet zo bekend in deze contraille. Oh. Nee, ik ook niet, maar kijk eens, ik uh, vraag me eigenlijk af wat het dan dat geweest kan zijn. Hè? Denk jij dat het iets te maken had met, uh, met nummer twee? Nou, dat denk ik niet. Als nummer twee beschadigd is, beweegt hij zich toch niet? Ja, misschien is een van de mannisleden naar buiten gekomen met, de, met een toert. Of... Ja, ze hebben ze wel uit hun lijf gelaten hebben op deze breedte bij nacht. Trouwens, dat licht verplaatste zich veel te snel en tegelijkmatig. Dat bevond zich vast niet in handen van iemand die liep. Ja, ja, ja kan ik inkomen, ja. Zeg niet. Ja? Misschien was het wel een, een beest of een, een ding is, hoe heet het, een insect of zoiets. Een lichtkever of een dwaallichtje. Ja, mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk. Niet erg waarschijnlijk, maar ook toch niet onmogelijk. Een insect, ja. Dat zou misschien nog kunnen, maar... een ander dier, nee. nee. Nee? Maar waarom niet? Ach. Nee, ach. Jij zegt nou maar ach, maar misschien zijn er hier op Mars wel nachtdieren... die, die, die duisternis licht geven soms. Sommige insecten bij ons op aarde. Dat zou niet uitgesloten zijn, Jimmy. Als er hier dieren bestonden. Maar er kunnen hier geen dieren bestaan. Tenminste niet wat wij onder dieren verstaan. Eh, ik bedoel ook geen dieren zoals op aarde, Mitch. Marsdieren zijn misschien heel anders... Ja, ze moeten belandig zijn, anders zouden ze hier niet kunnen leven. Voor zover wij weten, Jimmy, bestaan er hier geen dieren. Geen enkel levend wezen. Zij dierlijk of plantaardig zou in staat zijn de nachtelijke kou hier te overleven. Zou direct doodvriezen? Ja. Ja. hè? iemand of iets moet toch iets met dat licht te maken hebben gehad, Mitch. Het licht kan toch niet zomaar vanzelf heen en weer wandelen, wat is dat? Hé! Hey. Mitch! Ja? Daar heb je het weer. Het is teruggekomen. Wat? wat, wat, wat? Waar? Waar zie je het? Kijk, daar, daar. Waar? Nou, recht voor je uit. Daar gins. Zie je het nou of zie je het niet? Verdraaid, ja. Het komt nu uit het westen. De richting waarin het straks verdwenen is. Hallo, dokter. Hallo, dokter. Hier is Mitch. Wel wakker. Hallo. Hallo, Hallo? dokter. Hallo. Het licht is teruggekomen. Daar is het. Het komt van de westkant. He? Ja, ik zie het. Even het wekken. Zometeen meteen roepen ik hier wel. Goed. Kijk, zie je? Ja. Daar gaat het. En nou staat het stil. Ja. En op dezelfde plaats waar we het eerst gezien hebben. Ja. Het is, uh, het is geen oranje licht wel. Nee, Jimmy. Dit licht is positief wit. Ja. Het lijkt wel of het een poosje op die plaats zou blijven. Hé, hey, waar ga je naar naartoe? Naar de navigatiekoepel. Ik wil proberen het te peilen. Kun je dat dan niet, Donker? Denk erom, geen licht maken, hoor. Nee, Jimmy, ik stel alleen maar in en lees de richting morgen vroeg wel af. Er moet beslist een reden zijn waarom het naar precies dezelfde plaats is teruggekeerd. Als we morgenochtend vroeg daar gaan kijken, kunnen we er misschien achter komen. weer weg, in westelijke richting. Zou dat euh, nog eens terugkomen? Niet als het alleen s'nachts erop uittrekt. Over enkele minuten komt de zon op. Ja. O, kijk, het is weg. Ja. Deze keer heeft het zich niet zo ver verplaatst voor het uitging. Het is eigenlijk net alsof het werd uitgedraaid, hè? Ja. Hallo, Mitch, hallo, Mitch. Hier is Jeff. Ja, Jeff? Zie jij het licht nog? Voor zover wij kunnen nagaan is spoorloos verdwenen. Wij zien het ook niet meer, Jeff. Oh, nou. De zon komt nog gauw op. Zodra het voldoende licht is... Moet je eens in de navigatiekoepel kruipen... om te zien of je iets met de telescoop komt ontdekken. Ik zal hetzelfde doen. Intussen kunnen Jimmy en de dokter de vlakte afzoeken met hun verrekijkers. Jeff, Jeff, ik heb hem te pakken. Daar ginder, in de vlakte. Wat, dat ligt? Nee, Jimmy, onze vrachtvaarder, nummer twee... Hoor je me, Jeff? Ja, Mitch. Waar is hij? Op 325 graden en dan 5 graden zakken. Ja. Waar dan, Mitch? Ik zie je niet. Nee, maar zie je dan niet dat de vlakte daar ginder naar de horizon toe lichter van kleur wordt? Uh -huh. Nou, kijk dan eens goed. Iets meer naar het noorden dan, waar die donkere streep begint. Huh? Uh... Ja, ja, Mitch. Mitch, nou zie ik hem. Ik ook. En je zit? Hij staat op zijn neus en één vleugel rust op de grond. We moeten er zo vlug mogelijk heen. Maar we moeten de aanhangwagens meenemen... We hebben waarschijnlijk dingen nodig die erin zitten. Nou, Hoe slepen we die wagens dan tegen de helling op? Uh, we zullen de beide tractors aan elkaar koppelen... en elk stel afzonderlijk ophijsen. Dat zal zeker wel lukken. Oké, okay, Jeff. Ik kom naar je toe en dan koppelen we de tractors aan elkaar. Ja, vooruit dan maar. We hebben geen minuut te verliezen. Ja, wacht eens even, Jeff. Is het wel verstandig dat te doen? Hoezo? Wel, dat licht dat we vannacht hebben gezien. En wat zou dat? Dit is nou toch weg? Ja, uh, het is nu weg. Maar de plaats waar we dat het eerst hebben gezien en waarin het vannacht is teruggekeerd... Ja. dat is volgens mijn berekening precies de plaats... waar zich nu nummer twee bevindt. De mededeling van Mitch... kon ons niet van ons voornemen afbrengen. Zo snel als maar enigszins mogelijk was... haakten we de twee tractors aan elkaar... en sleepten daarop eerst het ene en daarna het andere stel aanhangwagens tegen de helling op. Vervolgens werd ieder stel weer aan zijn eigen tractor gekoppeld... en begon de afdaling naar de purperen vlakte. In een goed half uur waren we beneden... en toen we eenmaal vlakke grond onder ons hadden... voerden we onze snelheid op tot het uiterste. Het ijs werd voortdurend dunner... en rechts en links ging de rode kleur van de bodem er doorheen. Een uur later hadden we het ijsveld achter ons gelaten... en reden door een vochtige, bijna moerassige streek... die zich zo ver uitstrekte als het oog reikte. Ginder, in die purperen vlakte lag het wrak van nummer twee... en ons enig doel was dit zo vlug mogelijk te bereiken. Vanaf de heuveltop was het alleen te zien geweest... met de telescoop en de verrekijkers. Maar nu, nauwelijks twee uren na ons vertrek... Was nummer twee zichtbaar met het blote oog? Zijt dan nog niet meer dan een puntje op de uitgestrekte vlakte voor ons? Wel, nou, dokter? Ja? Kun je al enige details zien? Nou. Uh, niet veel, Jeff. De verkek is daarvoor niet sterk genoeg. Maar in alle geval is het linker draagvlak beschadigd. Het is helemaal uit zijn model. Enig teken van leven te bespeuren? Ja? Nee. Moeten de bemanningen er nog in zijn. Ja, ja. Laten we hopen dat ze uit vrije wil binnen zijn gebleven. Niet omdat ze er niet uit konden. Ja, ja. Hé, hey, wa wacht eens even. Huh? De deuren van het vrachtruim staan open. Wat? Ja, dan moeten ze toch buiten zijn geweest. Misschien is de luchtsluis ontzet... en konden ze er alleen via het vrachtruim uit. Maar waar zijn ze dan nu? Binnen natuurlijk. Ze moesten bij het invallen van de nacht wel binnen. En daar zijn ze vast nog. Maar dat zou dan betekenen dat tenminste één van hen... ...ongedeerd is. Misschien wel allemaal. Laat ik eens proberen of hun radio het misschien opdoet. Ja. Hallo, nummer twee. Hallo, nummer twee. Captain Morgan roept u. Ik bevind mij nu recht ten zuiden van u. En zo dichtbij dat, dat ik u zie. Hoort u mij? Hoort u mij, nummer twee? Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Uh, ja, hallo, Jimmy. Ja, ik denk niet dat je antwoord zult krijgen. Ik heb ze wat om de vijf minuten opgeroepen... ...vanaf het begin van de afdaling, maar... Uh... Niks, hoor. Nou, ga er in elk geval mee door, Jim. En laat me weten wanneer je iets hoort. Best, ja. Zeg, hoe staat het eigenlijk met Frank? je iets van hem gehoord? Ja, een half uurtje geleden ongeveer. Hij is nu aan de andere kant van de heuvels gekomen. En zal ze in een uur of drie overgestoken zijn. Hm. Dan zal hij ons in de loop van de namiddag wel leeggehaald hebben. Ja, dan zijn wij al bij nummer twee. Als we daar aankomen, hè, dan rijden jullie tot vlak bij de zuidzijde van nummer twee. Trek dan je ruimtekostuums aan en ga naar buiten. Wachten jullie dan bij de tractor tot de dokter en ik ons bij jullie voegen? Hm? Afgesproken, Jeff. Vooruit nou, Jimmy. Maak het toch voort. Ja, ja. Jeff en de dokter zijn al onderweg hierheen. En jij bent nog niet eens helemaal klaar. Ja, je moet me even tijd geven, Mitch. Ik moest onze onderlinge radioverbindingen doorverbinden op de boordradio. Anders kunnen we Frank niet horen als hij ons oproept. Hé, altijd die haast van jou? Ja, nou goed, de luchtsluis staat open. Hallo Mitch, Mitch. Wat is Jimmy? Hij komt zo, Jeff. Hij is al in de luchtsluis. Oh, dan moet hij ons maar nakomen. Heb je het gehoord, Jim? Ja, ga maar vast, je komt eraan. Goed, goed, goed. Kom, Doc en Mitch. Wij gaan naar toestel. Allright. Nou, nou. Vrij ernstig beschadigd, vind je niet? Hm. Jongen, dat. Dat moet een flinke klap zijn geweest. Ja, ja. Nou, het is haast een wonder dat iemand van de bemanning het heeft overleefd. En hoe weet je dat zo zeker? Er is nog geen teken van leven te bespeuren geweest... sinds dat we het vaartuig voor het eerst zagen. Maar hoe verklaar jij dan dat de deur van het vrachtruim open is? Ja, dat, uh, dat kan door de schok zijn gekomen. Daardoor kan het openingsmechanisme vanzelf zijn gaan werken. Nou, nou, nou, nou, nou zegt, het is bijna uitgesloten. Ja. Eén kans op de duizend. Ja, er was ook maar één kans op de duizend dat hij in de soep zou gaan. En toch is het gebeurd. Ja, Jeff. Mij denkt ook dat uh, als er iemand in leven is daarbinnen... Die zich zeker al zal hebben vertoond. Ze moeten ons toch over de vlakte hebben zien naderen. Zelfs al hoorden ze onze radiooproepen niet. Ja, ja, ja, ja. Je kon misschien wel eens gelijk hebben, dokter. Ja. ja. Eigenlijk zou je verwachten dat er iemand op de uitkijk stond. De bestuurder moet er geweten hebben dat hij op niet meer dan 100 kilometer van ons was geland. Ja, ja. En dat wij hem dan zeker zouden vinden. Laten we eens bij de neus gaan kijken, Jeff. Uh, die rust op de bodem. En zodoende moeten we tenminste staat zijn door het cockpitraam... in elk geval een deel van de cockpit te overzien. Ja, ja. Kom, Mitch. Hé, hey, waar gaan jullie heen? Wacht even op me. Oh, daar is Jimmy eindelijk. Uh, uh, we gaan alleen maar naar de neus, Jim. Kom jij er ook heen? Ja, komt ja. Maar loop niet onder de vleugel door, maar eromheen. Ha, denk je soms dat hij op me neer zal vallen? Hij ja. heeft een stevige klap gehad, Jim. Het is niet nodig in een risico te lopen. Goed, goed. Dan loop ik om de vleugel heen. Dan moet ik ook de om de vleugel heen. Wat een omweg is dat, zeg. Nee. Nee, in de cockpit is niemand. Anders zou hij in elk geval een hoofd zien. Ook als hij op de grond gegleden was. Maar gedurende de vlucht hij zit hij toch vastgesnoerd in zijn zetel. Hij zou niet eens uit kunnen glijden. Ja, luister eens even. Als hij daar niet op zijn stoel zit, waar is hij dan? He? Hij moet op de grond liggen of, of ergens anders in het toestel zijn. Dat wil dus zeggen dat in elk geval één lid van de bemanning... misschien wel de piloot zelf... ...in staat is geweest de me los te maken. Waaruit dan volgt dat ze dus nog binnen moeten zijn? Ja. Waarschijnlijk in de cabine van de bemanning. Ja. ja. ja maar, maar, maar, maar waarom staat er dan niemand op de uitkijk? Bij dit raam dat toch het beste uitzicht biedt? Ja. Vertel jij het maar, maar. Ja, mannen. Als zij die naar buiten willen of kunnen komen... ...zit er niks anders op dan dat wij naar binnen gaan. Ah, nou, hoe wil je dat nou doen, Jeff? De cabinedeur is dicht. Door de deur van het vrachtruim, die is open. Oh ja, en hoe kom je dat dan bij? Wou je eraf liegen? Nee, Jimmy... We rijden een van de karavanen hierheen en klimmen op het dak van de hoogste wagen. Dan komen we wel bij de deur. Nou, aanpakken, jongens. David, nou, langzaamaan. Nog een paar decimeter. Uh, uh, uh, zo goed. Nee, nog niet helemaal. Nog een klein eindje. Zo, oh, Dikkie. Dikkie. Ho, maar. Uh, yeah. Ziezo. Zo, zo ik, ik ga eerst. Pas op, Jeff. Zorg dat je niet uitglijdt. Denk om je kostuum. Maak je maar geen zorgen, dokter. Ik kijk wel uit. Heb je een toets bij je voor het geval dat de verlichting niet meer functioneert? Ja, dokter. Ik ga niet verder dan het vrachtruim. Als daar geen gevaar dreigt, dan roep ik jullie... Goed, Jeff. Hallo, Dick. De... Doc, Mitch. Ja, Jeff? Kom hier naar binnen. Al iets van de bemanning te bespeuren, Jeff? Nee, maar de luchtsluis en het vrachtruim en de cabine staat open. Wat zeg je? Ja. Dan is daar binnen toch geen lucht meer? Ja. ja! Lieve hemel. Geen wonder dat niemand op de uitkijk staat... ...en dat ze onze radio-oproepen niet hebben beantwoord. Nou, Vrouw, maar, Jimmy. Erin. Go. Klim erin. Maar krampjes aan, hoor. Ja. ja, dokter, ja. Daarna kom ik. Ja, goed. Jeff, help eens handje. Wil je? Ik kom er zo niet. Houd een blikje, Jimmy. Hier. Houd vast. Ja. Ik zie je zo. Ja, vooruit maar. En twee, je ah. Weer. Hop, nog even. Eén, twee. twee. Joepo. En ja, daar zit ik. En ja, dat ben ik de dokter, hè? Hij is niet langer dan ik en hij komt er vast ook niet alleen. Yeah. Goed, Jimmy. Dan ga ik naar de cabine. Komen jullie maar maar na zodat jullie allemaal binnen zijn. Goed. Oké. Dag, Jeff. Er is in waarde, hoor. Niet te geloven? Geen mens te zien? De hele bemanning is verdwenen. Ze hebben blijkbaar de zaak in de steek gelaten. Toen ze merkten dat de luchtsluis niet meer functioneerde... zijn ze zeker door de deur van het vrachtruim naar buiten gegaan. Maar waarom hebben ze de ladder dan niet neergelaten? En waar zijn ze heen? En waarom? Nou, ze begrepen toch zeker wel dat we ze binnen 48 uur zouden vinden? Ze hadden dan rustig binnen kunnen blijven totdat wij er waren. Nou, in alle gevallen hebben ze dat niet gedaan. En waar ze ook heen gingen, ze zijn nog gaan lopen ook, Jeff. Lopen? Hoezo? Nou, ze hadden toch maar één tractor. En die staat nog in het ruim. Ja, als dat ze wisten, zijn ze beslist doodgevroren. Ja, behalve dan dat ze de nacht hier hebben kunnen doorbrengen... maar pas in de ochtend vertrokken zijn... Voordat wij hier aankwamen. Dan hadden we ze zeker gezien. We hebben dat toch zittert zonsopgang voortdurend in het oog gehouden door de telescoop en de kijkers. Luister eens, Jeff. Ja, Mitch. Als ze het schip verlaten hebben, dan gingen ze te voet. Ja, en? Nou, de grond is zacht en vochtig door het smelten van het ijs. Iedereen die erover loopt, moet voetsporen achterlaten. Laten we naar buiten gaan en kijken of we die kunnen vinden. Ja, Mitch, dat is een goed idee. Kom, mannen. Wat zegt Jeff? Kom eens hier. Wat is dat, Jim? Nou, ik heb ze gevonden. Ja? Ja. Ja, maar kom eens kijken. Er is iets raars aan. Wat? Well, hoe bedoel je dat? Nou, kom zelf maar. Dan, dan kun je het zien. Well, and, nou, en? Jim? zijn dat voetsporen of niet? Ja, het zijn voetsporen. Maar, maar... maar niet van hetzelfde model als de onze. Degene die deze sporen hebben gemaakt... droegen geen ruimteschoenen model 3, is het wel? Nee, Hey dokter, Mitch. Kom hier in je school hier. Ja, ik ook. Ik ook, Jeff. Degenen die die sporen hebben achtergelaten hadden twee linker- of twee rechtervoeten... en daardoor hadden ze nog platvoeten ook. Ja, het is zeker geen normaal model schoen. Wat denk jij al van, dokter? Een model dat ik nog nooit heb gezien. Lopen de sporen tot aan het vrachtruim? Ja, kijk maar. Al Althans, in die richting. Als we niet met de karavaan overheen gereden waren, hadden we ze zeker al eerder gezien. Tot yeah. hoever lopen ze in de andere richting? Dat zullen we eens nagaan. Kom mee. maar mee. weer. Als de mensen op aardels konden zien... dan zouden ze vast denken dat, dat we aan voor spelen zijn. Kijk. Hier houden ze op. Zowat 800 meter van nummer 2 van vandaan. Nou, ze lopen toch zeker nog verder. Ze kunnen het toch maar niet ineens ophouden. Hé, hey, kom eens hier. Huh? Wat is er, Mitch? Kijk eens. Een diepe, ronde indruk hier. Bijna een meter in doorsnee. Ja. Waarvan kan dat zijn? Hier is er nog één. Precies dezelfde. En hier nog één, Jeff. Drie in totaal. Net de hoeken van een driehoek. Een gelijkzijdige driehoek... waarvan iedere zijde zowat zeven meter lang is. Ik weet wat het is. Hm? Het licht. Het licht? Ja. Of tenminste het ding dat het licht droeg. Ze moeten hierheen gekomen zijn om nummer twee te onderzoeken... na dat ongeluk. Misschien zelfs hebben zij het ongeluk veroorzaakt. Wat? Ja, weet jij, iets anders. Bedoel jij dan dat de een of andere machine hier is geweest... en zich met nummer twee heeft gehouden? Ik denk het. Ja, en die voetsporen dan? Zouden die dan gemaakt zijn door iemand of, of iets die uit die machine is gekomen? Juist, Jimmy. Ja, maar de bemanning van nummer twee dan, wat... wat is daar dan mee gebeurd? Het lijkt me zo goed als zeker dat zij... of hun lichamen, als ze dood waren... uit het toestel zijn gehaald en weggevoerd. Huh? Oh? Oh, eh... Uh... Waarheen en doe wie? Dat zou ik nou juist zo graag willen weten, Jimmy. Aan te weten komen zal ik het. Dat licht, het laatste wat we van zagen was dat het zich verwijderde in westelijke richting. Ja, met grote snelheid. Wel, de route van onze expeditie wordt gewijzigd. Van nu af reizen we niet meer in noordelijke, maar in westelijke richting. Wil je dat ding dan achterna gaan, Jeff? Ja, Jimmy. We zullen het aan Frank overlaten om nummer twee verder te onderzoeken... en na te gaan welke bebergingsmogelijkheden nog zijn. En als we nou eens niets vinden... Dan komen we terug en zetten we de reis voort in noordelijke richting volgens het oorspronkelijke plan. Ja, wacht eens even. We, we... Er is geen tijd meer om te wachten, Jimmy. Zelfs geen seconde. Vooruit mannen, terug naar de tractors. Dan roepen we eerst Frank op en dan op los. Ja. Raadsels om Vrachtvaarder 2. Dit was het elfde deel van onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees. Jimmy Barnett, Jan Borges. Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester. En Frank, Paul van der Lek. Regie, Leon Povel.